Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een frontale aanrijding tussen een lijnbus en een auto in het Groningse Onstwedde zijn vier gewonden gevallen. RTV Noord meldt dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor. Een groot deel van de herstelwerkzaamheden in Maastricht zit erop. Gisteren en vandaag hebben grote helikopters van Defensie tientallen grote netten met stenen naar de overlaatdam gebracht. Het gat is voldoende gedicht. De dam raakte woensdag ernstig beschadigd door de snelle stroming van de Maas. Intussen is het waterpeil in het IJsselmeer verlaagd. Nu kan ook de stand in het Markermeer naar beneden, zegt Rijkswaterstaat. Door de gunstige wind kan water uit het IJsselmeer worden afgevoerd naar de Waddenzee. Steeds meer migranten gaan via Nicaragua naar de Verenigde Staten. Vorig jaar kwamen er tienduizenden mensen uit onder meer India, Afghanistan en Senegal in Nicaragua aan... Vanuit daar reizen ze naar de VS. Nicaragua laat extra chartervluchten met migranten toe en heeft de visa-regels versoepeld. Het land verdient daarmee veel geld en Nicaragua heeft een slechte relatie met de VS. De opkomst bij de verkiezingen in Bangladesh is volgens lokale bestuurders ongeveer 40 procent, de helft van de opkomst van 2018... De stemmen worden nog geteld, maar het is vrijwel zeker dat zittend premier Sieg Hassina aan een vierde termijn kan beginnen. De 76-jarige Hassina regeert al 15 jaar onafgebroken, volgens critici op dictatoriale wijze. Het treinverkeer in Duitsland ligt komende woensdag en donderdag weer plat vanwege een landelijke staking door machinisten van Deutsche Bahn. Ze eisen een betere CAO en meer loon. Vorige maand staakten de Duitse machinisten ook al. Toen legden ze 24 uur het werk neer. Het weer vanavond en vannacht overal vorst met min 1 tot min 5 graden. Morgen is het een vrij zonnige en koude winterdag. Want inwaarts blijft het onder nul. Langs de kust ligt de temperatuur net iets boven het vriespunt. Met een matige tot vrij krachtige noordoosterwind voelt het aan als min 5 tot min 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Like, oh, I would never do not I will lie off the of bed. Let me see what I don't get the lie off deep bed. Let me see what I don't pass through the heat. Come on, come on, and pass through the heat. Catch a thief, a honey thief. I'm a thief, oh honey, thief, don't get it The light of the breath, let me see what I don't get The light of the breath, let me see what I don't get Surprise, you please mm. The sugar to satisfy I'm a man you can never deny Silly. Zet hem op CFM!